De tovenaar van Os In het bos Nadat Doortje, Toto en de vogelverschrikker een paar uur hadden gelopen werd de weg van gele steentjes steeds slechter Sommige steentjes waren gebroken andere waren geschuurd en hier en daar ontbraken er zelfs stenen Toto sprong over de gaten en Doortje liep eromheen maar de vogelverschrikken trapte er steeds in en viel dan lang uit op de harde stenen. Het doet geen pijn hoor, zei hij steeds lachend als Doortje hem overeind hielp. Het enige wat wel pijn doet is een brandende lucifer, want ik ben helemaal van stro. Tegen de avond kwamen ze bij een groot bos. De hoge bomen stonden zo dicht bij elkaar dat het zonlicht bijna niet tot op de weg kon doordringen. Opeens zagen ze een klein houten hutje. Ze klopten aan, maar niemand deed open. Ze wachten nog heel even, maar toen gingen ze naar binnen. Doortje en Toto gingen op het bed in het hoek van de kamer liggen en vielen meteen in slaap. De vogelverschrikker, die nooit moe werd, bleef wakker en wachtte geduldig tot het weer ochtend was. Toen de zon opkwam, werden Doortje en Toto wakker. Ze hadden erg gedorst. Ze gingen naar buiten en liepen het bos in tot ze bij een beekje kwamen. Dortje en Toto dronken van het koele, heldere water en daarna aten ze het brood uit de mantel. De vroege verschrikker at niets, want hij had nooit honger. Ze wilden net teruglopen naar de weg van gele steentjes toen ze schrokken van een vreemd geluid. Wat was dat? riep Dortje. Het leek wel of er iemand kreunde zei de vogel verschrikken. Het kwam daar vandaan. Ze liepen op het geluid af en toen viel de mond van Doortje wijd open van verbazing. Een van de grote bomen was voor de helft doorgehakt en voor de boom stond een man die helemaal van blik was gemaakt. Hij hield een bijl boven zijn hoofd en hij stond zo stil dat het leek of hij zich niet kon bewegen. Kunnen die jij zo? vroeg Doortje. Ja, antwoordde de blikkenman. En dat doe ik al meer dan een jaar. Maar er is nog niemand gekomen om me te helpen. Kunnen wij iets voor je doen? vroeg Doortje. Jullie kunnen mijn gewrichten met olie insmeren, antwoordde de blikkenman. Ze zijn vastgeroest en daarom kan ik me niet bewegen. In mijn hutje staat een oliekan. Doortje haalde de oliekam. En samen met de vogelverschrikker smeerden ze de nek, de ellebogen en de knieën van de blikken man met olie in. De blikken man liet heel langzaam de bijl zakken en zuchtte diep. Ik ben jullie heel dankbaar, zei hij. Als jullie niet langs waren gekomen, had ik hier misschien over vijf jaar nog gestaan. Wat doen jullie hier eigenlijk? Wij zijn op weg naar de grote tovenaar van Os, zei Doortje. Ik ga hem vragen of hij me terug kan brengen naar Amerika. En de vogelverschrikker wil hem vragen of hij hem verstand kan geven, zodat hij kan nadenken. Ik heb geen hart, zei de blikke man. Denk je dat die tovenaar mij een hart zou kunnen geven? Misschien wel, zei Doortje. Je kunt toch met ons meegaan, zei de vogelverschrikker. Dan kun je het hem zelf vragen. De blikke man vroeg of Doortje de oliekam in haar mandje wilde meenemen. Dan kon ze hem onderweg smeren als dat nodig was. Hij legde de bijl op zijn schouder en toen gingen Doortje, Toto, de vogelverschrikker en de blikke man op weg naar de stad van Smaragd. Opeens merkte Doortje dat ze geen vogels meer hoorden zingen. Wel kwam er een akelig geluid uit het bos. Het klonk als het gebrul van een wild beest. De blikke man zei dat ze niet bang hoefde te zijn. Maar dat had hij nog maar net gezegd of ze hoorden nog eens een verschrikkelijk gebrul. En ineens stond er een grote leeuw voor hen op de weg. Met één zwaai van zijn voorpoot smeet hij de vogelverschrikker in de struiken en de blikken man viel op de grond. Toto rende blaffend op de leeuw af. De leeuw deed zijn grote bek open en boog zich voorover naar Toto. Doortje holde naar de leeuw toe en gaf hem een harde klap op zijn neus. Je mag Toto geen pijn doen, riep ze boos. Je moest je schamen. Het is heel laf van zo'n grote leeuw om een klein hondje te bijten als je zelf zo groot bent. Ik heb hem niet gebeten, zei de leeuw, terwijl hij met zijn voorpoot over zijn neus wreef. Nee, maar je was het wel van plan. En ik vind je nog steeds een lafwaard, zei Doortje. De leeuw boog zijn kop. Je hebt gelijk, zei hij. Als een olifant of een beer het eens zou aandurven met me te vechten, zou ik heel hard wegrennen, want ik ben eigenlijk wel bang. Maar ze weten allemaal dat ik de koning van de dieren ben. Ik hoef alleen maar te brullen en dan gaan ze er allemaal vandoor. Hij veegde met de punt van zijn staart een traan uit zijn oog en zuchtte. Ik wilde dat ik dapper was. Misschien kan de grote tovenaar van Osje wel helpen, zei Doortje. Ik ga hem vragen of hij me terug kan brengen naar Amerika. En de vogelverschrikker wil hem vragen om verstand en de blikke man om een hart. Misschien kan hij jou wel moed geven. Ik wil graag met jullie meegaan, zei de leeuw. En ze gingen op weg. Even later zag Doortje dat de blikke man een traan wegpinkte. Ik had bijna op een kever getrapt zei hij toen Doortje vroeg wat eraan scheelde. Op dat ogenblik hoorden ze weer allerlei vreemde geluiden in het bos. Ik geloof dat we in het land van de dijberen zijn aangekomen, fluisterde de leeuw. Dat zijn gevaarlijke beesten. Ze hebben het lichaam van een beer en de kop van een tijger. En ze hebben lange, scherpe klauwen. Doortje begon te beven van angst, maar ze liep dapper verder. Even later werd de weg onderbroken door een diep ravijn. Ik weet een oplossing, zei de vogelverschrikker. Deze boom is zo hoog dat hij tot aan de overkant komt als hij omgehaakt is. En dat kan de blikke man doen. Dan kunnen we van het ravijn allemaal over de boom naar de andere kant lopen. Dat is een goed idee zeg, zei de leeuw. Je zou bijna denken dat jij hersens in je hoofd hebt in plaats van stro. De blikke man begon te hakken. En even later viel de boom onder veel gekraak over het ravijn heen. De vijf vrienden wilden net naar de overkant lopen toen ze luid gegrommen hoorden. Ze keken op en zagen twee grote beesten op hen afkomen. Dat zijn de tijberen, riep de leeuw en hij begon te trillen van angst. Hunnen, riep de vogel verschrikkelijk. We moeten aan de overkant zien te komen. Doortje pakte de Toto op en rende over de boom naar de overkant. Daarna volgden de blieke man, de vogelverschrikker en als laatste de leeuw. Zodra hij aan de overkant was, draaide hij zich om en brulde. Even bleven de weer staan. Maar toen sprongen ze op de boom en kwamen hen achterna. Ga achter me staan, zei de leeuw Doortje. Ik zal je beschuiven. Als de blikken man de boom doorhakt, zijn we gered, zei de vogel. De blikken man begon onmiddellijk te hakken, en toen de twee tijberen vlakbij waren, viel de boom met donderend geraas in het water. De tijberen vielen met de boom naar beneden. De leeuw zuchtte van opluchting. "Oh, mijn hart klopte in mijn keel. Zo bang was ik," zei hij. "Ach." Zei de man bedroefd. Ik wilde dat ik een hart had dat van angst kon kloppen. De vijf vrienden liepen weer verder over de weg van gele steentjes. Doortje en Toto waren moe en mochten op de rug van de leeuw zitten. Zouden Doortje en haar vrienden de grote tovenaar van Os vinden? Lees en luister verder op bladzijde 30.